Met heerlijke Flame Grilled Beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar één euro. Bij Burger King.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 Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Ook oud-informateur Rianne Letchert is op sollicitatiegesprek geweest... bij toekomstig premier Rob Jetten. Onder haar leiding sloot haar partij D66 een regeerakkoord met VVD en CDA. Letchert wordt in het nieuwe kabinet minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ze zegt dat ze de schade van de bezuinigingen wil herstellen. Het aantal mensen met griep blijft toenemen. Huisartsen krijgen steeds meer grieperige mensen op spreekuur. Maar het zijn er nog altijd minder dan de piek tijdens de griep epidemie van vorig jaar. Het aantal kan nog oplopen door carnavalsvierders die ziek zijn geworden. De VIA wil vanaf augustus de manier aanpassen... waarop de compressieverhouding van de nieuwe Formule 1 motoren wordt gemeten. Daarmee moet er een einde komen aan de discussie... over een maas in de nieuwe motorregels die Mercedes zou hebben gevonden. Andere teams hadden daarover geklaagd... en dus gaat de organisatie het halverwege het seizoen aanpakken. En de shorttrackers trackers die maken zich klaar voor de finale van de aflossing vanavond. Xandra Velsenboer gaat voor haar derde medaille deze spelen... en weet wat ze in ieder geval niet moet doen straks. Niet te veel voorspellen wat er in de rit gaat gebeuren... want als het dan niet gaat zoals je het in je hoofd hebt... dan is het ja, makkelijker om eigenlijk in paniek te raken. En wanneer je open een race ingaat en heel erg vertrouwd op je eigen skills... ook op de skills van anderen, dan denk ik dat echt dat alles mogelijk is. De shorttrack mannen komen ook in actie. Voor hen staat er 500 meter op het programma straks. Krijg je nog het weer? Vannacht gaat het op veel plaatsen vriezen met in de zuidelijke helft van het land kans op sneeuw. Morgen begint het in het zuiden nog met sneeuw. Op andere plekken regen. Smiddags is het droger en een graad of twee. En tot zover het 50 nieuws en over een half uurtje meer. Dan Jelten met de files. Er staan 21 files nu in de langste op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam. Daar staat voor de Nieuwmeer 18 minuten. De A9 ook maar die tussen Schiphol en de AMC 24 minuten. En de A20 Gouden Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 19. Flitsers op de A7 als je rijdt tussen Groningen en Drachten, dan zien ze samen bij 182.0. De A12 Arnhem-Ede bij 109.2. En op de A50 Zwolle-Apeldoorn daarbij 212.0. De A73 Echt Venlo, daar staan ze bij 12.9. En de andere kant op pas op bij 26.3. Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. De koffiejongens. Composteerbare cups? Check. Biologische bonen? Tuurlijk. Serieus lekkere koffie? De Proef zelf maar. Hup. Ga naar de koffiejongens.nl. Hé. Hey, de de koffiejongens. Koffie Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de sharebox. Met 10 mozzarella sticks en 10 chicken McNuggets. Om te delen. Kom hem lekker halen. Bij McDonald's. Beste product van het jaar. En dat proef je. Hey, de koffiejongens. Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat, vind je bij Roka. De komende weken is het Hebbes bij Ben. Met 25 gig en 200 minuten voor maar 59 per maand. Of combineer het met een iPhone 16. Kijk op ben.nl De 538 zomerweken. Luister en win, jouw vakantie naar de zon. De 538 middagshow. Er het gewoon nu iemand te luisteren die zometeen een zomervakantie ja. heeft gewonnen. Ja, ja. Call me second nature For me to put you first I will call you later If I can find the words I know that I should hate you Cause you're easier to play. in light. from waiting. je een, een liedje hoort, een ja, zomersliedje hebben we voor je uitgekozen. Summer of 69, dachten we eraan. Nou, leuk toch? En uh, het geval wil, er plonst net even iemand in het zwembad. Want ja, het is, het is zomer. Weet je wat, het is even zomer. Maar jij was lekker aan het meezingen bij dat zwembad en jij weet precies welk woord je, je niet meer hebt kunnen horen. Ja, en dat is exact de vraag uh, die we voor je hebben. Pak je telefoon 0909 3000 Welk woord wordt er hier weggeplonst? Yeah. Ja dag! Ja dag! Ja dag! Lastig is vandaag. Dat, ja dat. Ja dat. Oh, je oh, kun je niet vragen. Nee, dit is. Ja, God. Ja, maar misschien moeten we ze toch van tevoren even overleggen, hè? Dat is, dit is wel een, dit is een is dit hele taaier. Is dit te doen? Ja. 0909 3538, pak je telefoon en bel. Heb je het goed? Gaan we zo meteen voor jou aan het rad draaien. En dan heb je gewoon gegarandeerd een vakantie. Ja, waanzinnig. Dat is toch lekker. Hoi. You did, I will not let myself cause my heart so much misery.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 Tu si pasti es coco Tu me tienes loco, En Renier Sonneveld, Loco Loco. De 538 zomerweken. Overigens, uh, Dance Space deze week. Toch een klein beetje die zomerse vibes. Um, ja, en dat komt goed uit, want het zijn de 538 zomerweken. Uh, je maakt kans op een zomervakantie. En het rad gaat voor je bepalen waar dat je naartoe gaat. Um, aan de telefoon is Stefan. Hoi, Hoe is het nou? Ja, uh, heel goed. jullie? Je, ja, uitstekend. Heb je al een zomervakantie op de planning, of niet? Uh, nog niet, maar wel Vrije Dagen uh, al. Ja. So sorry, wat zei je? De Vrije Dagen staan oh. wel. Ik oh. Nog niks geboekt. oh, je hebt nog niks geboekt? Nee, nee, nee. Wat goed zeg. Hey, en als we even gewoon naar dat rad kijken. Is het is gevaarlijk om dit te doen hoor. Maar uh, de, de, zeg maar, Portugal staat er op, Italië, Ibiza, wat zie je nog weer? Mallorca, Rodos, Spanje, Creta. En waar gaat jouw hart dan sneller van kloppen? Uh, ja, ik denk wel Italië of Mallorca eigenlijk. Lekker. Maar het is ook niet dat als het iets anders wordt... dat je zegt van laat me zitten. Nee, nee, nee. Niet nee, okay. niet. nee, want het, het, het rad bepaalt. Het werkt als volgt. We hebben een, uh, ja, een 538-hit, een zomerhit. En uh, ja, precies op een specifiek woord neemt er even iemand een bommetje. Maakt er iemand een bommetje? En de vraag is welk woord is dat? En dit is je opgave. Yeah. Live! best beste idee van even te kijken! Yeah, yeah. Bye. Ja, ja. Best days of my life. Yeah. Oh my Wat lekker zeg! Aya, die heeft uh, voor jou alvast een hele dikke slinger aan dat rad gegeven. Ik kan niet wachten. Wat gaat hier uitkomen? Oh, oh, oh. Zo, oh. er wordt hard gedraaid hier. Oh, dat is heel hard gedraaid. Oh, Waar ga jij naartoe? Waar ga jij naartoe? Stefan, je gaat naar Ibiza! Oh, wat is dat toch? Heerlijk! Oh, Ordinaire woensdagmiddag en hey, jij vindt jij, jij even een vakantie naar Ibiza. Ja, ja, ja. ja. Dat pakken ze er me maar niet meer af. Nee, zo is het. achter Brian Adams en Summer of 69. Uh, ja, de, je maakt nog de hele week kans op uh, de zomervakanties. Als je de oproep hoort, doe mee met het spelletje. Want ja, nou ja, je zag het net, hoe makkelijk het ging. Ah, het was je niet pizza. heel moeilijk ook, hè? Nee, het was heel ja, het makkelijk. was echt makkelijk. Nee, maar, we doen het natuurlijk... maar we gunnen het mensen ook, nou, toch? Het ook... Niet. Ja, moet niet te moeilijk zijn. Hey, um, we zijn zo meteen op zoek naar uh, verhalen... over mensen die uh, best wel snel zijn ontslagen. <laughs> Uh, misschien deed je iets op je nieuwe baan... waarvan je ja. niet wist dat het niet mocht. Precies, dat kan, dat kan, dat je nog niet helemaal wist wat, wat de regels waren... of dat je bijvoorbeeld bepaalde dingen niet kon verkopen. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Of, uh, misschien... Dat ze ergens achterkwamen. Dat zou ook kunnen. Dat kan natuurlijk ook Ja, bijvoorbeeld het cv. wat je nu natuurlijk hoort. van die G66, mevrouw. Ik heb dit ooit. toen zat ik op Kamers in Amsterdam. En toen kwam daar op een gegeven moment iemand. die kwam in dat huis erbij wonen. Want hij zou stage gaan lopen bij een hele grote voetbalclub. En dan hoef ik niet te zeggen. Nee. Ja, goed. Ik ben Nak. Precies. Die gozer die begon aan zijn stage. was helemaal verhuisd en zo. En volgens mij was het dag één of twee. En toen hebben ze eens even op zijn Twitter zitten scrollen. En toen bleek dat hij uh, nou ja, uh, enkele jaren daarvoor uh, die club nog aan het uitmaken oh, was ja. voor uh, oh. een en ander. Oh. En die kon na een dag of twee zijn spullen weer pakken. Maar hij was net verhuisd. Kon niet, kon niet weer weg. Oh. Hij heeft er denk ik anderhalf een week gewoond. Uh, maar goed, ja we zijn dus op zoek naar, naar dit soort verhalen. Uh, ben je snel ontslagen? Uh, of heb je zelf ontslag genomen? Kan ja, misschien gaan. ben je zelf de, de eerste dag wel opgestapt omdat je dacht met deze collega ja. nee. Ja, oprecht ja. Als je ex tegen het lijf loopt, denk ik nee, dat ga ik niet doen. Ja. Nee, ik ben weg. Hier zitten verhalen, ik voel het. 0909 ja. 0909 pak je telefoon even 0909 -30538. En dan is het, waar had jij een hele korte carrière en waarom? Ja, ja Snel dat... ontslagen. Snel ontslag genomen. Ja, beide. Ja, dat is, ja. Allebei, dat is allemaal goed. Ja, Gewoon waar, zeg maar, dat je er heel kort gewerkt heel hebt. Heel kort. Wij zijn benieuwd naar de reden. 0909-30538 of gebruik de app. Zo meteen ook nog het nieuws. is Iris, wat heb je? Een koninklijke huldiging voor onze Olympische medaillewinnaars. Zorg dat je goed bent voorbereid. Een, Zoek je zonnebril. Twee, Fix je vrije dagen. Drie, Wel je beste vriend of vriendin. Van deze weken zijn de 538 zomerweken. Luister en win. Jouw zomervakantie voor twee. Rai, pizza, Greta, Mallorca, Portugal, Italië, Bulgarije, Kronos of Spanje. Skip je winterdien met de 538 zomerweken. Alle info op 538.nl.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 We doen met je mee. Plus. Maak kennis met de horecafamilie De Boogaartjes. Vader René en moeder Sandra runnen samen met hun zes volwassen kinderen... maar liefst zeventien horecazaken. Als ik zeg maar een dag gewoon op mijn slaapkamer blijf... dan loopt het hier helemaal in de soep. Waar grootse plannen botsen met het gezinsleven en rust geen optie is. De Boogaartjes. Iedere woensdag om half negen op zes. Vooruitkijken. Dat doe je gratis op Kijk. Hey Tom!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 Op zaterdag 7 maart is het weer tijd voor Oranje. De Oranje spelen een WK-kwalificatiewedstrijd... tegen Ierland in Utrecht. Beleef de strijd, de passie en de trots van Oranje. Koop nu je tickets via onsoranje.nl slash tickets. Ik ga stoppen met mijn bedrijf, maar wil niet dat het een drama wordt. Wat moet ik allemaal regelen? Hoe zit het met de belastingen? En wat is het juiste moment?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 van jouw droombestemming. Onbezorgd ontdekken? Boek bij de Jong Intra vakanties. Op de jongintra.nl De Jong Intra vakanties. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt...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 Het is half zes, vijfde met het weerbericht. Vannacht gaat het op veel plaatsen vriezen. Met buien die vanuit het zuiden overgaan in sneeuw. En morgen ook sneeuw en een graad of twee. Het verkeer krijg je van Jelten. Er staan 24 files. De langste nu op de A9 amstel maar voor de brug over het Sijken C staat drie kwartier. Op de A10 Koenplein Amstel voor meer een half uur. En op de A28 amersfoort Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst is een ongeluk gebeurd. Er staat 36 minuten. Flitsers op de A1 naar de richting Amsterdam bij 10.6. Op de A7 Groningen Drachten bij 182.0. De A12. Op Arnhem Ede bij 109,2 en op de A50 Zwolle Apeldoorn, daar staan ze bij 211,7. De laatste op de A73 echt Venlo bij 12,9. Het is de middagshow, half zes en het nieuws krijg je van Iris Schut. Goedemiddag, Rob Jetten was vandaag weer druk met koffiedrinken... met zijn nieuwe kabinetsploeg. Maandag volgen zij kabinetschoof officieel op. En de nieuwe ploeg die krijgt een krappe voldoende, ongeveer een 6. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos. Hoogste cijfers zijn voor D66-ministers. Eleanor Boekhold, O'Sullivan, zij krijgt een 6,8. En een 6,7 is er voor oud-formateur uh, Rianne Letschert. De NS heeft de afgelopen weekend net zoveel feestvierders... naar de carnavalsteden gebracht als vorig jaar, 200.000. Wel hebben zij in de treinen meer troep achtergelaten... ondanks een oproep om je eigen rommel op te ruimen. De UEFA gaat onderzoeken wat er gisteravond precies is gebeurd... in de Champions League-wedstrijd tussen Real Madrid en Benfica. Aanvaller Vinicius zei dat een Benfica-speler... racistische uitspraken deed tegenover hem. Het was ook een reden voor de scheidsrechter... om de wedstrijd tien minuten stil te leggen. De Formule 1-teams zijn vandaag begonnen... aan de laatste drie testdagen voor het nieuwe seizoen. In Bahrein wordt er tot met vrijdag getest. Max Verstappen komt morgen de hele dag in actie. Vandaag en vrijdagochtend is het de beurt aan teamgenoot Isaac Hadjar. En uh, de dag voor hem ging vandaag niet heel lekker. Hadjar die had allerlei problemen. Hij heeft vooral veel binnen gestaan... en kwam dus niet echt tot heel veel rondjes. De Noorse langlauver Johannes husflot Klabo... die was al de beste winter Olympier ooit... maar heeft vandaag zijn eigen record nog een keer aangescherpt. Hij pakte zijn tiende Olympische Gouden medaille. Zondag had hij het record, al vandaag heeft hij het verschil dus vergroot. En Het is nog niet afgelopen. Zaterdag kan hij namelijk zijn zesde gouden van deze Spelen pakken. Dus zijn elfde in totaal. Michael Phelps is trouwens de succesvolste deelnemer... aan de Olympische Spelen zomer en winter met 23 keer goud... Dus dan uh, moet hij nog even. Onze eigen medaillewinnaars, die zullen komende dinsdag gehuldigd gaan worden. En dat gebeurt in de glazen zaal in Den Haag. Waar ook de kerstverse minister-president Jetten bij zal zijn. En daarna mogen ze langs op Paleis Noordeinde... bij koningin alexander koningin Maxima en ook prinses Amalia is erbij. Ik vond die, die knuffel zo leuk met Jutta. Uh, dat uh, de, de koning daar in zijn, ja, gewoon in zijn oranje kloffie staat. En dan, ja, dan is het ineens gewoon zo'n man. Okay, ja, ja, ja. hij is bij ja, al is die spelen natuurlijk. Ik denk ook ja. wel dat hij echt een sporthart heeft. Dat hij dit ja. echt leuk vindt. Die man moet natuurlijk heel veel dingen doen... waar hij volgens mij... ja, dan moet je maar een beetje een praatje houden... en weer iets openen en heel veel saaie dingen. Maar die sport, daar zit hij echt in. Ja. Dat was het. Zeker. Dankjewel. Graag gedaan.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 Nou, ik dat ze nu nog wakker ligt. Zij kust al een ander, jij bent sowieso geschiedenis. Is het ergens niet misschien mijn fout? Ik toch liever dat ze met mij trouwt. Is ze na al die jaren niet toch te wagen? Zit vol met vragen, kijk mij nou. Ben constant aan het zoeken naar balans. Maar dit gevoel voor haar loopt echt volledig uit de hand. Blame alsjeblieft, neem nou dit advies. Snap je het dan niet? Jij bent een naïef en al nog steeds een beetje verliefd. Ik word maan is depressief, oh 538. 538. Heel snel ontslag genomen. Ja, hele korte carrière. wij zijn benieuwd naar ja. de, de reden daarachter. Uh, Mark! Hey, hallo. Hi, Goeiedag. vertel. Nou, dit is mijn verhaal. En uh, het vind nog steeds erg, maar ik ben uh, zanger uh, van beroep uh, geweest heel lang. En toen uh, zat ik in een show in België. En toen werd ik tweede. En daarna kreeg ik een uh, casino-tour aangeboden. Oh. In uh, bepaalde casinos aan de kust in uh, België. Met knokken en zomaar. Ja? Dus ben ik, daar één keer, ben ik daar één keer gaan zingen. Uh, en uh, het zou voor twintig keer zijn. En toen ben ik gaan zingen en daarna uh, het ging het hartstikke goed. En daarna kwam dus een hele, een hele nette mooie vrouw naar me toe... en die zei van haar, heel goed gezongen, echt super gedaan. Maar die zei dat op een hele, die had een hele mannelijke stem echt Echt eigenlijk heel erg, zeg maar. Daar schrok ik een beetje van. Nou ja, ik zei ook, ja, dankjewel, En uh, niks aan de hand en uh, op een gegeven moment uh, daar komt de eigenaar van de casino naar me toe, ook heel amicaal, dus hij zei, uh, goed gedaan en uh, super gedaan en op een gegeven moment zei ik ze van, ja, ik, ik was een beetje alsof we al vrienden waren en toen ja. zei ik van, uh, zie je die vrouw daar zo en hij, hij zegt van, uh, uh, ja, zij daar, ik zeg, ja, maar kijk, dat is nou zo'n mooie vrouw en die had zo'n rare stem, dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. En toen zei hij, dat is mijn vrouw. En daarna kon ik uh, twintig optredens uh, hebben gecanceld. Oh, ja, nee. dat nee. ja, dat was echt krampig. Ja, dat is echt oh, maar het is, het is gebeurd. Zeg maar je werd echt gecanceld. Het was echt, ja, het ja. mocht niet meer. Ja. Ja. Nee, maar ja. hij, was, hij, was, hij was eerst heel blij hoor. Hij zei, echt super gedaan. Het ging ook echt heel goed. Mensen allemaal een beetje aan het dansen. Even voor mij. Doe ze, kan je vertellen ja. hoe zij dan klonk? Nou, ze zei, zo ging het. Ja, ik kan niet helemaal uit, maar ze zei, echt goed gezongen. Ja, ja, ja, okay. ja, ja, ja, ja. Maar dan, dan nog wel vrouwelijk, maar ja. echt zo ja, Je had even het idee dat je in tafel was. Ja, dat was, ja, ja. Ja. Ja. was goed. Ja, uh, dank je wel, Mark. We gaan even naar Samantha. Ja, Hoi. Hoi, met Samantha. Ja, jouw korte carrière. Ik wil er alles over weten. Ja, ik, uh, ik begon bij een uh, supermarkt en uh, ik werk net twee dagen. En ik ging op de werkvloer, door karton op de vloer... door mijn enkel heen, ik voelde uit. En de volgende dag hoefde ik niet meer terug te komen. Nou ja, zeg. Hè? Maar daar kun je toch niks aan doen? Nee, nee. Maar ja. Maar ja. Dat was voor hun... Maar ja, dat, dat ja, de ik denk dat joh. mag inderdaad. Nee, nee. Dat mag toch helemaal niet. Nee, maar goed, het is iets van 20 jaar geleden. Dus ja, ik, weet, ik had er nog geen brood van gegeten. Dus, ja, in uh, ja, proeftijd hè, dan kunnen ze alles maken. Ja, ook weer zo. Yeah. Ja, ja, Samantha, dankjewel. We gaan even naar Sander. Hallo Sander. Hey, hallo. Um, ja, ik heb uh, een weekje schoongemaakt en. Um... De conclusie was dat ik niet het verschil tussen schoon en niet schoon zie. Dat komt eigenlijk op neer. Dat is, goed. Dat is echt goed. En dat werd jou gewoon aangewezen zo. Anne, hè? Ja, ja ik, ik heb ook tegenwoordig een schoonmaakster. Dus ik denk dat dat ook wel terecht is. Oh, ja. want het, is het is echt zo. Je hebt het gewoon niet ja. in de gaten. Nee, ik, ik dacht ik ga er in het te, hetzelfde tempo mee als, als de mensen die dat wel kunnen. Ja. Moet je, niet doen, moet je ah, maar, niet doen. Maar dit is dus echt een ding. Zeg maar, ja. dit is, het ja. kan dus dat je dat niet ziet. kan nee, me dat maar, helemaal voorstellen. Dat moet ik, dat hey, moet ik echt even tegen mijn vriendin zeggen. Zeg maar, nee, dan zie je je het is echt een excuus. Ah, ja, ik, ik, ik dacht echt van ik, ik ga nooit werk krijgen. Want uh, dit, dit is al mislukt. Ja. Maar oké, okay, gelukkig is dat daar wel wat gegaan. We ja. ja. uh, Sander, dankjewel. We gaan naar Ruby. Hai, hey, goede avond. Hallo, vertel. Hey, nou, ik heb 30 minuten gewerkt bij de Kruidvat. <laughs> Sorry, 30 minuten? Ja. 38 om precies te zijn. En wat heb je daar gedaan dan? Nou, ik stond net achter de kassen. En oh, ik dacht tot van. Ik vind niks. Ik ga weg. Oh, ja, je vond, het, krachtig, je vond het zelf meenemen. niks. Nee, maar dat geloof nee, ik niet. Nee. Je gaat toch gewoon, dan ga je toch even checken. Maar misschien zijn oh. er nogal leuke collega's ja. die die dag niet werken. En wat had je je erbij voorgesteld? Ja. ja, ja. ja. Eigenlijk gewoon heel simpel, kassa vak vullen, gewoon wat je normaal zou doen. Ja. Ik had al een jaar niet gewerkt en uh, ik dacht toch van nou, ik heb er geen zin in. Doe het niet. En, no, en top, toen, maar. Wat, heb, wat ben je daarna gaan doen? Ik heb uh, mijn moeder een appje gestuurd als ze met uh, spoed even kon bellen, dat er een noodgeval was. <lacht> nou ja, ze. Nou ja, maar dat is toch hartstikke leuk. Een beetje mensen helpen, ja, praatje maken. Nee, dat moest niet. Weet, nou, weet hoe heb... de neuspray werkt? Ja. Ja, nou, toch maar niks. Oké, nou, okay. <lacht> nou uh, Ruby, dankjewel. We gaan oh, nog even naar uh, Wesley. Uh, dat lijkt me uh, mooi om mee af te sluiten. Wesley? Hey. Hey, ja, oh. uh, ja, nou, hey Ik zou uh, inderdaad, uh, ik had ook een... Uh, ik ben van mezelf hè? Ja. En ik zou op een uh, kraan, op een, uh, op een, grote, uh, een grote rufkraan... Nou, vol maar, zeg maar. ze vol scheppen, ook zo'n dingen, maar. En uh, ik ging mee met die man en zei... Zo laat moet het wezen. Ik was er om vijf uur s ochtends En hij zei van... Uh, hij dat is scherp en uh, daar kun je mee beginnen. Ik zei, maar mee. Ja, hij zei, moet even een gleuf maken vol kabels. Een zei, vol voor kabels. Een gleuf voor kabels moet je maken, ja? Ik zei, maar dat, uh, dat allemaal met de hand. Ja, we, we doen niet anders, zei die, zei die collega die met me mee was. <laughs> ik zei, we doen niet anders... Uh. Ja, we doen alles met de hand. Zo, ik zei: wat jij moet doen? Ik zei: je moet een mooi zelf doen. Ik zei: Jop, stappen in de auto, ga met huis. Oh, echt? Ja. Ik zei, hij zei: Hij zei, ja, ik zei 100%. Ik zei: Ga je baas? Ik ga ba die, ba die baas ook bellen, maar ik zei: Ik zou op een kraan. Ik zei: Gaat ik er iemand met de handen op? Spit hij een kraan? Heb dat wel? Dat wil je gek. Maar, maar zaten ze hier niet een beetje te, ja, een beetje ja. te glooten zeg maar? Nee, nee, Nee, hij zei echt dat, hij zei, ik heb hem een paar keer na getralen. Ik zei, ik zit het weg met je handen doen. Ik zei, ja, we doen niet alles. We doen anders. We doen anders. We gaan, dus dus je, leggen. Ja, we gaan die scheppen Toen met de het, en, en leggen. Ja, ja. hoi. Je, je, je, hebt, je hebt afgezwaaid en ze hebben jou nooit meer teruggezien. Nee, nee, nee. Ik, heb gelijk, uh, ik ben er klaar mee. Ik, ik, ik heb de baas gebeld ik zei, uh, ik denk dat het uh, mijn laatste baal was. Nou. Maar, hoe, dat uh, vond ik wel vreemd, maar... Uh, Wesley, dankjewel. Ja, nee,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 Amen. Yeah. Yeah. What do we do now? alles van wil weten. Ja, klopt. Als je mensen op Schiphol ziet werken, dat achter de schermen... Dat is het meest interessante. Ja, ho, toch er vraag. gebeurt zoveel. Je wil daar alles van weten. En uh, Sander, die, uh, die geeft een inkijkje. Ho, ho, ho. Koning Sander. Sorry. Koning Sander, die geeft een inkijkje. Doet op, hij uh, op de socials. Uh, in... Het Engels. Hi everyone, my name is Sander. I'm working at the platform at K1 at Schiphol Airport, and I'm going to show what I do all day. Je zult see, we staan hier bij een airplane. We put these things on the nose wheel, the main gear, so it is parked correctly for hour 70. Also we connect the GPU, ground power unit, so the airplane has power the whole time. Of ja. Engels. Ja. Oh, wat een baas! Ja, echt een baas. Uh, ja, koning Sander, we bellen hem zometeen eventjes. Uh, kunnen hem alles vragen. Via go to phone him. Yes. <laughs> hey, en zometeen ook het nieuws voor het Iris. Wat heb je? De spanning stijgt voor de allerlaatste olympische race van Kjeld Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegens vlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com. Kia. Movement that inspires. Name the date. Voor verse pasta met rivierkreeft, spinazie en tuinbonen in mascarpone saus. Of kies uit vele andere dagverse gerechten. Bereid door topchefs uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026. Tijd voor een nieuw uitzicht met Carwei. Profiteer nu van wel 30% korting op bijna alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Karwei. maak het mooier.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 Nu een Trekpleister voor flink veel vaatwasvoordeel. Finish vaatwastabletten, Quantum en Ultimate voor maar 25,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Daar gaat Harry op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.